met het NOS-journaal. Door een publieke en commerciële omroepen... ...heeft een hacker toegang gekregen tot miljoenen persoonsgegevens... ...onder meer van mensen die vorig jaar stemden voor de top 2000... ...en mensen die in 2009 bij 3FM probeerden kaartjes te winnen voor Lowlands. Door gebruik te maken van een beheerderswachtwoord... ...kreeg de hacker toegang tot namen en adressen van honderdduizenden mensen. De gegevens zijn inmiddels niet meer toegankelijk. De afgelopen weken kwamen meer digitale lekken aan het licht.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 Een vrouw uit de Amsterdamse Diamantbuurt moet binnen twee weken haar huis uit omdat zij en haar kinderen de buurt onveilig maken. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de woningbouwvereniging. In het gezin kwamen geregeld mishandelingen en ruzies voor en er werden vernielingen aangericht. Afgelopen zomer moest een ander probleemgezin de buurt afverlaten. De woningbouwvereniging noemt het een steun in de rug om de leefbaarheid van de Diamantbuurt te verbeteren. De NOS zendt ook de komende drie seizoenen de wedstrijden van de Champions League uit. Het nieuwe contract loopt tot de zomer van 2015. Het bevat de uitzendrechten voor televisie, radio en internet. Onder het nieuwe contract vallen ook alle play-offs en alle wedstrijden van de achtste finales. Hoeveel de NOS voor de uitzendrechten betaalt, mag van de UEFA niet bekend worden gemaakt.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 Langs de files in de Randstad, op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen Alfred Soest en Alfred Bunschoten, 6 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag, tussen Knopend Burgerveen en Zoete Rijndijk 9 kilometer. 8 kilometer staat op de A12 Den Haag richting Arnhem, tussen Knopend Oude Rijn en Bunnik. En het loopt ook vast op de A16 Rotterdam Breda, tussen Zwijndrecht en Knopend Klaverpolder, 6 kilometer. Ook bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland Gouda, tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein, 5 kilometer file. En op de A20 richting Gouda ook, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland staat tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer file, als laatste de A44 Amsterdam Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus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 We come. Right. I'm a dead camera, self-paid, self-made Millionaire, I used to play around the world now, I'm around the world I'm keepin' play Girl, bro, no bro Don't, don't hit a gate, that won't stop I wanna get rich in my mind Now let me see what the Lord splits your eyes Baby, baby girl, what you doing tonight? I wanna see what you got in store <laughs> Baby, give it your all when you're dancing on me I wanna see if you can give me From the side, flip it upside down, or we can pump it from the back end. Baby, la la la la la, la. Ooh, baby, baby, la la la la la la, Ooh, baby, baby, la la la la la la, Ooh, baby, baby, Ooh, drop it to the floor, make you me say it, baby. yeah, you can shake some more, make me wanna, wanna say baby. Ooh, you got it, it make me wanna, I wanna say wanna baby. Wanna I baby. want you tonight. Dit een type Tipee was dat met hey, baby. En voor de Bruno mars met it will rain En dat heeft het ook vandaag wel gedaan hè? Het is uh, vandaag eh uh, Het geregen heeft uh, geregend vandaag Het heeft geregen, vandaag geregend ja Wist je dat niet? Nou eigenlijk niet Onder nee. welke steen heb jij geslapen vandaag? Het regent vandaag? Het heeft niet zo'n Wanneer... beetje geregend ook Wanneer? Van vanmorgen tot en met een uurtje van. Ja ik mag lachen 12 uur de maffen Dat ik ook, maar ik hoor dat toch wel Nou dat heb ik niet in de gaten gehad, echt niet Dan moet je wakker blijven Maar goed het is vandaag vrijdag uh, Het is vrijdag de 25e en uh, dat betekent dat het weer tijd is voor weekendin, het is vijf uur geweest. Uh, we hebben vandaag tot uh, yeah. nieuws over John Cruijff. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Blijf luisteren. Maar eerst, natuurlijk. Die houden we erin, hè. Dus uh, het is middag, dus uh, daarom. Um, ga ik jou nog een plezier doen of mij? Ik doe mij zelf even plezier. Ja, doen we. Dit nummer, uh, ik weet niet of het nog doorgaat, maar als het gaat, dan dus ga ik dit zingen. Dat je het weet, weet je. Altijd leuk, deze informatie. Het is namelijk Alan Clark met uh, Het gaat niet werken. Let's hope this ain't gonna work. The Life's Premier. No side of improving. We're like a song that adjusts the improving. Oh, the harder we try, the more it seems that it's just not right. alle mooiste eigenschappen hij werkt op de markt, ochtends vroeg moet hij eruit En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren Speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren Topclub, roem geld, supporters te juichen Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen Hij neemt het slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen Hij zegt... Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. De muziek die maakt me vrij, dus zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man, ruil jij je brommen voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. ver van de avond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 Zing een liedje voor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 Your spirit breaks as shadows shatters into a million pieces Just like glasses, last you wait through you and your way out the fuses Feels like a day say the same van James Morrison en jay -Z. Of Jesse J sorry, het is heel wat anders <laughs> Daarvoor, Arjan Frans en uh, Telo met uh, Zing voor me En Ellen Clark met This Ain't Gonna Work <laughs> Future JC, ik vind het heel leuk van me trouwens Weet je maar leuk Dio Sorry hoor Empire State oh, of Mind oh, James so. Morrison en Jay-Z En hey, dan gaan we snel door met het nieuws namelijk. Eh, ze komen met een Kaddafi uh, drank, na nou. Uh, wie mag dit voorlezen? Mag je raden, daar ben ik natuurlijk. Aan uh, de bar van, uh, van een commandant door uh, Gaddafi bestellen. Dat, dat, dat kan binnenkort niet in een Russische bar. Hè? Want uh, drankproducent Alex Sandroff uh, uh, Ligt het? Uh, dat wil dat gaan maken. Uh, het product uh, is een sterke drank. Ja, hoe kan het ook anders? Zal wel iets van whisky zijn, neem ik aan. Of wat denk je daar? Wodka. Wodka. En uh, vodka. eerder bracht het bedrijf ook al de Sher Guevara uh, op straat. En dat betekent ook, ook zo'n zo uh, goede vent geweest. En uh, ja, dat wacht nog niet echt een succes op. Maar wat, wat voor drankjes zouden jullie verzinnen? Hij, had ook, hij heeft trouwens ook al een staling sigaretten. Ja, maar verzonnen. hij ah. wil dus dat. Uh, hoe heet dat? Hoe noem je dat? Hij wil zo allemaal van die dictator producten. Wil die, uh, ja, maar dat, oh, ik rook wel een staling sigaret. Nou, daar ben je blij mee. Of uh, Nou, die ga ik niet maken. Of een Mussolini vitadel. Ja, of een Fido. Uh, Castro Frikandel Fricandel Castro. Ja, dat kan wel. Zoiets. Welke weet jij nog verzinnen van een leuke naam? Eh. Uh... Ja, dat is een goede vraag, hè. Wat zou je nou kunnen verzinnen met, met een product met een. Met een, uh... een balken en de armstoel. Is dat een. een, een, een hoe heet dat? Dat is een leider Ja, wat geen dat? in. Nee, okay, het is geen dictator. Nee, oké, het is geen het was wel een Leider. Uh... Dat was een Oké, okay, ik weet niet of het merkt. Een uh, Een Chavez -cigaar. Chaves? Ja, Chaves, nou dat is een leuke alles kunnen we graag Echt zin waarvan is Chavez de Raider? Geen idee Gijs, weet jij het? Chaves, Hugo Chaves Hugo? Oh nee. Hugo Chaves Venezuela Dames en heren Dat moeten we echt weten Ja, dat moet je weten Beetje jammer mee. Dit is een, uh, een algemene kennisvraag in de fire voor ga je oh. Ja. Dat is Ja Altijd zo bij hoor. Ja, helaas Waardig Zeeland Zeeland, Dat onder... is Tesla toch? Nee, nee, nee Ligt nee. onder Zuid-Holland Tussen, België en Zuid-Holland dus. Ja. Daar ligt nog een praatland. maar goed. Helemaal niet. Verlappen <laughs> kadaf. Hé. Hey. Ah, oh, dat was een sterke kadaf. Proost, proost. <laughs> ik hoorde dat je de kadaf, dus... Dat, dat, dat zou nog een betere naam zijn, in plaats van een commandant door kadafie. Een kadaf. Een kadaf. Kom maar even een kadaf. Een, een kadaf, van kadaf. Mag je? Mag ik, een kadaf kadaf? Een kadaf kadaf. Dat vind ik nou een leuke naam. Maar goed, Niels. Ja. Als jij weet wat alcohol is voor jou, dan ja. kun je dit heel goed uitspreken. Best thing I ever had. <laughs> Inderdaad. Van. Van. Yes. Beer on sea. Beer on sea.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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie En het zou kunnen liggen aan die vijf party Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face Aan die mooie en een zo grote reen. En ik hoop dat je past op een bagage te dragen Want ik heb een nieuwe fiets, met een garage, En ik zet die train, skip die train Spring maar op bij mij, de fietsen weer naar huis samen onderweg vertelde ik wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Mijn gevallen voor je ogen en je sexy stel Je lijkt een vrouwelijke versie wel En de volk in de morgen was niet te geloven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 ik ken je nog niet, maar je lijkt op niet. En het zou kunnen liggen aan die 15 bestie Je kleding is roze, met blauw is fristie En je heupen zijn sexy, en strak strakke skinny Misschien is het een idee om je weg te gaan Naar een plek ergens, je ver vandaan Naar Parijs of naar Rome of naar Milaan Of een schiet die op een fiets, helemaal naar de maan Onderweg vertel ik jou dat je niet wil horen Want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je Het beste met je voor is om slecht te verwoorden Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen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 Vanavond de Donnie uitgegeven De best besteden door niet van mijn leven Want als ik je junk voor money heb gegeven Dan kon je nu niet achterop Dan kon je nu niet achterop uh, Zag je staan met je hooghakker Rode lakken, Zo'n sexy is ga zitten En nee, werd je blind door je oorbellen Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen Maar is Jeff, mag ik niet eens in je oor vertellen Ik vind je seks geheim Niet door Nee, ik pes je Meisje, begrijp je wellen Ik heb een plekje Vrij op mijn gezelle We kunnen fietsen Flesje Time bestellen Of dansen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 This you, without you, without you, without you, without you, without you, without you, I you, without you, without you, without you, Out to Usher En David Ketta. Wat een nummer is dat toch zeggen? Daarvoor Gersbroel en Stef Met Sef, Sorry Seth Met Bagage Bagage draag ik Bagage draag ik Met een zacht geen Met een accent. accent. Daarvoor bij zei mijn Best thing I never had En inderdaad Dat was het uh, Dat hoorde je allemaal bij ons En jij ja, hoort ook weer de nieuwsbumper. Ja Nou ben ik in de beurt Die is voor jou IJsvinger Des doods Voor het eerst gefilmd De Britse televisie Eh uh, het team heeft een voor het eerst levensgevaarlijke ijspegel des doods gefilmd op Antarctica. Ja. Een ijskoude tornado onder water die alles bevriest, bevriest waarmee je in aanraking, aanraking komt. Het ja. bizarre fenomeen is waargenomen bij het eilandje Little Razorback op de Zuidpool. En is voor het eerst gefilmd door uh, de BBC uh, met het programma Frozen Planet. Mm -hmm. Het uh, vreemde verschijnsel ontstaat uh, omdat het water slechts 1 graden is. Of niet 1 nee, graden ja. is. Terwijl het op land uh, min 20 graden is. Mm -hmm. Daardoor komt er een luchtstroom op gang omgang, waarbij het, waaruit het ijs ontstaat. Mm -hmm. Met hoge gehalte aan zout. Uh, dus ja, ja, dat maakt. Dat maakt die draai erin. Dat maakt die draai erin. Dus stel die man van de camera, die cameraman van de BBC, uh, geloof ik heet, heet middel of zo. Yeah. Uh, stel die gaat erin zijn per ongeluk. Dan was hij gewoon helemaal bevroren. Dan was hij helemaal bevroren geweest. Nou, dat is toch bizar dat uh, een ding is onder water. Dat eigenlijk al het water waar die mee aan, in aanraking komt befrist. Ja, maar niet alleen, niet alleen met al het water, want het zwemmen ook vissen oh ja. Dus de ijsberg vormt een grote bedrijf voor het leven op de, zee, op de zeebodem Het was een race tegen klos, klok, want niemand wist hoe lang het zou duren Dat is zo, ja. dat er iets, zoiets bestaat, het is gewoon een tornado Ja, ik vind het echt, dat, dat de wonderen dingen van de natuur Ja, ja hier heb je, ja, je tornado's. Nee, dat is leuk. Daar zit ik over na te denken? Want uh, met alles kunnen kijk, ik zit nog op school, dames en heren. Zit jij nog op school? Ik zit nog op school, als op het, het vorige gezet onderwijs zelfs Hoe slecht we zijn ja. Daarom kan ik ook hard presteren dat ik nog op zo'n zat. Zo zit. Ja. Haha, niet. Maar dat zijn we vraag. Wat ik wil zeggen, wij hebben ook geen, ik niet last van aardbevingen, extreem last van aardbevingen van vulkanen, we hebben geen last, we hebben geen bergen, dus we hoeven niet hoge dingen op te fietsen. We hebben geen tornado's, dus we hebben geen extreem weer op zich. het is best wel eigenlijk heel mooi dat wij hier wonen. Klos. Ik hou van Holland. Oh, dat gaat te maken even Ja, gaan we nu luisteren naar Joe Paul met Got to Love You. Got to love you up off the ground Okay. We got meat and candy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 Gotta live Up, Cause a body a body proud, it. When I'm poly ain't I'm poly till you're out, I'm End Ain't no one floor doing, can't remember you, foolish. I'm a like, what the hell are you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you was quiet till I'm in? I like got my homie, tired, we can all sub again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Waste sticks so irrelevant. Be yeah, a to the head, who's selling it? I got a Let the drinks up, I got a hangover, whoa I've been drinking too much for sure I got a hangover, whoa Zijn we BS lekker gaan, I eat your girls, yo Zijn we BS lekker gaan, let it, let it, let it, let it, let it work on Ik ben lenen naar je op een dak dachtterras, reverse, laat het niet met de hardste pas Terwijl ik ben aan mijn zaak, komt die kijk nog af, dus ik werd er een druk Vond een uren vak, druk mijn werk, uit een stapper in de studio Steen klein met je, is al aan, en tekst, kijk je tape die kreikt En net alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet, wat ik doe, want ik doe niet wat zij doe, doe niet wat jij doet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 ik laat je maar nigga don't no care Je bent niet meer in, in the de the me Yeah, yeah. Ik ga bloeien wat ik doe, wat ik doe. Niks the je heen zat dufters. om je heen I do. Ik doe. Ik doe. Ik Ik doe. Ik doe. Ik doe. Ik doe. Ik doe. Ik Ik doe. Ik doe. Ik doe. Ik doe. Ik Ik doe. Ik Yeah, Ik doe. Ik Ik Ik Ja we doen ja we doen Ja we doen het allemaal Ze zeggen moet je Jocent zien Omdat ik doe voor de kast misschien Omdat ik nu van boss misschien Willen we allemaal onszelf graag en zien Fuck that, ik ben Adelina de en mijn seksburen denk ik dat ik Yeah, chicks linker Fuck dat dinger maar, maar, maar cinema, ja Sting van ons, cinema Zo dat naar mijn maar maken, jij de vinger in allemaal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 with the body squad with the body squad with oh. the body squad with the body squad with the body squad with the body squad with the body squad with body squad with the body squad and stop nee nu ja wij gaan hard door de tijd heen en lekker ook, dus dat is mooi eh uh, het is nu nog heel even Goedemiddag, Goedemiddag. Uh, Dat betekent dat het uh, bijna een goede avond is Want over 10 minuten uh, slaat de klok 6 uur En dat betekent dan dat, uh, dat het de avond is Dat is een heel leuk feitje Ja want voor als u het uh, nog niet wist, dat is al 10 Voor 6 Doe me Doe is. je het weet weet je wel? Ja. Oh, oh, ik heb zo'n luk. Niet dat je denkt van oh shit, ik moest op 6 uur werken. Dan denk je nu van hey, kik, kik, kik, kik. Gaan we weer met z'n allen. Handje in de lucht. Die mensen working guy from The working guys Everything that keeps me going is a little time yeah. yeah. from the right home of your own Turn on your radio Hey yo turn on Oh! We mensen to listen to the to uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Country Harry uh, Okay is <laughs> it <laughs> <laughs> Country Harry was that with Master, listen to your radio, country high. Leuke man is dat hè? Sowieso. Maar jij zegt net, uh, ja, als jij gaat zingen, dan, uh, dan uh, wat zei je? Ja, als jij op dat open bodem van jou staat, dan krijg je een brok in je keel. Van jou? Ga ik lachen. Van jou? En, en hoe? hoe? En hoe? Hoe lach je dan? <laughs> dat is een heks. Maar als je het zou gaan noemen, hè, weet je dat er dan tussen ons al staan? Ja. In the Kan Jij In oh, Ja. Joh. ja.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 Standing here in this bad room, you know the end could never come so soon. Person van de wand dat worden je bij ons en daarvoor Master Listen to Your radio van Country Bobby. Country. Harry was het trouwens. Is een moderne soort pieten. <laughs> leuk grappen. Nee, uh, aankomende morgen 26 uh, november is dat. Uh, heet onze radio. Aankomende morgen. Oh, zou je microfoon even openzetten? Dat is misschien wel handig. Ja. Een beetje Grijs ook maar even opzetten. Ja, dat is goed. Gezellig. Hij is ook weer bij vandaag, deze week Dat je het weet, je hebt hem nog niet gehoord waarschijnlijk maar hij is gewoon Heel eventjes misschien Hij, hij, staat, hij staat hij praat! Hey! Wacht, heb <laughs> ik nog applaus, heb ik applaus? Ja, ja, ja. ja, ik heb een applaus, ik heb een applaus Komt u hoor, applaus Nul is het zelf ja, ik doe het een eentje, oh, oh mijn handen Ah, ik sluit wel Met alle vingers voor zo Met alle vingers ja. Um, maar, wacht, ik heb nog één dingetje Een roffertje. nou, hoe komt het. Aankomende morgen, Zaterdag 26 november. Presenteerd onze collega. En een Sinterklaas spektakel in Krocht. Hela! <laughs> nee, dus zijn er zijn nog kaart voor 7,50 euro. Uh, voor, voor jongeren dan, in de middag. Uh, oh nee, gewoon uh, voor 7,50. Oh nee, dat is de voorverkoop. Wacht. De deurverkoop, wat is dat dan? Oh, dat is bij de deur waarschijnlijk nee, Dat is 10 euro nee, En uh, nee, het is een die middag- die met en film? een avondvoorstelling De huh? kaarten kunt u bestellen nu nog voor 7,50 euro op 023 Of via www.onarevens.nl Kun je dat, dat is we nog een keer uh, herhalen? 023 620064. Dat no, nee, is no. een, een, een, een Sinterklaas-spektakel no. voor, uh, voor jong en oud uh, Het is echt een, een, een drive-in-familieshow Jij ja, bent er zelf ook toch? Ik ben er zelf niet, want ik moet oh, okay. voetbal op dat tijdstip. Ik, ik ben er wel. Ja? Ja. Ja? Ja? Gesminkt? Ik ben gesminkt. Nee, niet gesminkt. <laughs> nee, als je er naartoe wil dan, dan moet je gaan. Het is een, een hele leuke, leuke show voor jongen oud. En er nog, uh, zijn nog zijn we nog wat kaarten te kopen. Dat is een middelvoorstelling om, uh, om twee uur en één keer maar. Om, uh, een collega van ons is er ook, hè? De pruik op. <laughs> Deze is heel fout. Dit is een David opmerking, oh, een yeah. no. opmerking Nou, It's Dit is Worldwide Dit <stumbling>? is uh, Timberland Timberland Timberland net Pitbull Dance at me at me Of me Pace at me, Pace Pace Pace me. Pace En at cover girls Who I with girls Magazines, you can catch me on the cover girl I created my own I the earth cover the world Man, but I made her my girl. Now she does what I say. that's what I feel. Cause now the Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250, What a working girl! Now working girl, like, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, like. Uh.